In Amersfoort hebben gewapende mannen een geldtransport van Brinks overvallen. De wagen stond op dat moment bij een geldautomaat. De daders zijn gevlucht op een scooter. Hoeveel ze hebben buitgemaakt is niet bekend. De politie hield kort na de overval een man in een auto aan op de A27. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de overval. En de politie is nog op zoek naar de andere verdachten.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 Het weer in het oosten is nog sneeuw. Vanavond en vannacht overal regen. Morgenochtend eerst even droog, maar in de middag weer buien. Het wordt morgen ongeveer 6 graden. Dit was het de Dit is Weinland Zwaan bij de ANEB. Er staan 35 files. Ik noem de files van 5 kilometer en langer. A1 Amsterdam richting Amersfoort, tussen Bussum en Eembrugge, 9 kilometer. A4 van Den Haag naar Amsterdam, tussen Leidschendam en Hoogmaden 10. De andere kant op tussen Roelovarensveen en Zoetebouw Rijndijk, 6. A10 West naar Zaanstad voor knooppunt Koenplein, 6. Dat komt door een ongeluk op de A8 bij Oostaan. En Op de A10 Noord loopt het daardoor ook vast, tussen Zeeburg en knooppunt Koenplein, 8 kilometer. A13 van Den Haag naar Rotterdam bij de Afriberkel en Roderijs, 7. A15 vanuit Europoort tussen Spijkenisse en knooppunt Vaan.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 ZFM Dit is Kerst met ZFM met nu nu ZFM in de avond. Where you come from where you go Where you come from Joe Joe I've been married long time ago Where you come from where you go Where you come from Joe De version was het een grote hit voor de country scene van de Rednecks Maar ze hebben er de computer op losgelaten en toen werd het ineens een house versie En toen was het ook in de top 40 een grote hit Katana Joe van de Rednecks Luisteraars, welkom bij deze uitzending van Muziek Karier. Een of twee uur lang gevarieerde muziek vanaf die zilveren schijfjes En u weet het, het kan oud, het kan nieuw zijn Duitsstalig, Engelstalig, Fransstalig En eigenlijk ook wat u wil hè maar daarvoor moet u verzoekjes indienen. Maar dat heb ik al vaker verteld. Dit zijn vier dames uit Engeland. En ze luisteren naar de naam De Far non bones 25 jaar, my life is still trying to get up that great big hill of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of the rock. That means. Vier heel moeilijke dames in de studio heb ik altijd begrepen, Want de ene na de andere technicus die liep gewoon weg met de woorden van met hun. Met hun is gewoon niet samen te werken. En dat heb ik nog nooit gehoord van de formatie De Dijk. Die zeggen af en toe, als ze er niet is, dan weet je pas wat je mist. Die ene die ik moet houden, als ik je weer zie. Ik heb mezelf onderhoud, een prater ben ik niet. Hoe was het hier, zal je vragen, en ik zal zeggen goed. En ik zeg je niet, wat ik nu denk, wat ik je eigenlijk zeggen moet. Wat die mist, man weet niet wat die mist een man weet niet wat die mist, een man weet niet wat hij mist, maar als er, er niet is, als er het niet is, weet de man pas wat die mist, als ze niet is.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 Een man rijdt niet wat die meer. Wat hij mist, weet niet wat hij mist. Een man weet niet wat hij mist. Een man weet niet wat er is. Maar als er niet is, als er niet is, weet een man pas wat hij mist. Nu van de Lubbe van de formatie De Dijk heeft dit nummer geschreven: hè? Een man weet niet wat hij mist. En dit is gewoon een heel vrolijk liedje. en dat moet je misschien vaker aan elkaar geven, gewoon een bloemetje. van die hele kleine dagelijkse dingen waar je niet aan toe komt, of simpelweg niet kunt, dan is een beetje hulp te gek. Het maakt je blij van binnen te weten dat er iemand is die je altijd steunt. Dankjewel, dat klinkt een beetje kaal.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 Het bloemetje wordt ook uitgereikt door mensen die voor de zonnebloem werken, hè? Al even geleden dat we hier iets van gehoord hebben van Enigma. Prachtige stem van die dame. Klaus zou ook kunnen gelden voor uh, Enigma, maar deze keer is het voor Margriet S. Huis. Step into the light, zo heet de CD en het is een live CD geworden. Met natuurlijk allemaal nieuwe teksten, maar ook wat oude nummers, zoals dit. En u heeft het natuurlijk al lang herkend, hè? Black Pearl. En de stemmen die heeft u natuurlijk al lang herkend, hè? Oeps, die eindigt kapot. Gerard Joling. Hij had het over Droomland. En dit is James Taylor. Van de CD, October Road, de titeltrek. Well, I'm going back down, maybe one more time deep down home, October Road, now I'd like to see that little friend of mine, that left behind, once upon a time, oh promised land, it's it still standing, it's a test of time, it's a real good sign. Een van de laatste verschenen cd's van deze James Taylor. CD die verscheen in 1995, de formatie Savannah mag toen weer eens een keer een CD uit. Nooit onder stoelen of banken gestoken dat ze fan zijn van Eric Clapton en tijdens live optredens of op cd's is ze regelmatig muziek terug te vinden van die man, onder andere Wonderful Tonight. It's Lady in What clothes to wear? She puts on her makeup and brushes her long blonde hair. And then she asks me, Do I look alright? And I say. Dat was een CD die dus in 1995 verschenen is, daarna in 2003 nog eentje. En nu eindelijk in 2009 weer een nieuwe CD van de formatie Savannah. De CD is hier opgenomen in Eindhoven in de studio van Bob Willemstein. Is toen over de hele wereld gestuurd, tenminste over heel de wereld, naar Amerika gestuurd. En daar is hij geproduceerd door niemand minder dan Billy Yates. Billy Yates is een singer-songwriter daar in Amerika en heeft ook één liedje samen met Marcel op deze cd opgenomen Cowboys and Indians Het zijn twee broers die elkaar na een hele tijd weer eens een keertje bellen En dan krijg je een gesprek tussen In dit geval die uh, Billy Yates en Will, uh, Marcel Smulders Van de cd die gewoon hun eigen naam vraagt Savannah Cowboys and Indians Well Live is Live Opus, een uh, formatie die uh, één grote hit heeft gehad. Nou ja, een paar kleintjes erachteraan nog, maar het is nooit echt veel geworden met die formatie. Hè? Ze zijn nog even terug geweest in een reclamefilmpje. Maar goed, dat was dan ook alles. Hè? Anders met uh, deze vier heren. En heeft u dat ook wel eens, dat u zo in die platenkast uh, duikt en dat u bij uzelf denkt van... dat is lang geleden dat ik die gedraaid heb... Rote aan aanbedden, omdat een vrouw probeert te redden, wat een man al lang verdronken had, omdat hij in het donker zat, een man die valt laat zich niet vangen als hij niet dood gaat van verlangen. Naar een vrouw die hij nooit eerder zag, alleen omdat ze onderlacht. Tegen liefde die nooit ieder samen liepen. Het vreugdevuur doof meestal veel te vroeg en komt maar zelden hoog genoeg. Spaar het kussen en Is lang de dag is kort, zorg dat het nooit meer donker Dan moet ik denken aan die man die hier beneden aan de vet een auto stond te verkopen Hij stond in de winter iedere keer maar te starten te starten Stond meer bij de garage dan thuis Maar aan degene die die auto wilde kopen Bleef hij steeds en steeds maar volhouden Wat hij zei was Dat is een schoonwagen ja die heeft niks gelegen Is van een gewist, dat dat er op mee gereden Hij bekam niks op het elke gestaan en is de gas in nog niet uitgegaan. Het komt en het lad, remmen rondom. Ja. Dat is een goed wagen, ja, Weet ik jij ja, bron. Ja. Met grote cilinders en de kerburateur. En sportieve vellingen achter en voor Deze is school wagen. Deze is een schoolwagen, ja, die jij niks kan leiden. Deze school wagen. Van een arm is dan tot een onbegrepen je. Gebruikt helemaal geen olie. Heb bekendelijks gelopen. En die wagen die moet je ga ik kopen. blaze ja, om... mannen. Medium die Ja, die houdt honderd dagen Ik wel ja, mee Van 0 tot honderd in, in een seconde. Ja, yeah. een zon schoonwagen krijg Redden die ga gevonden. Een uh, goed haardgas. Baas, trapt hem op zijn stert. Ja, yeah, die wagen is eigenlijk van meer waard. Maar yeah. waarom ga je het zijn zal ik maatsen Ongelogen hoor je extra niet te kwasten. Dat is een schoonwagen, ja, die heeft niks gelegen. Dat is nee, schoonwagen, ja, is van de naam meis geweest dat er mee gereden. 500 knaken, neem de ga je mee. Ja, kijk niet zo hard. Ik, ik ben bij ik zei. Ja. Oh, die kopbaanden, dan moeten die niet nog kijken. Nee. Je moet niet over kleine gaatjes lopen te zekken. Nee. Hoeveel zal je er gezet zeker in nee. die wijs? Zonder wagen vind je een eigen raas voor die prijs. Nee. Dat is toch een scherp prijs, verrekte zat. Nee. Ja, maar hoezo? Dan het land kapot. Nee. Laat ik hoe één ding duidelijk maken. Nee. Gij doet niet met de wagen afkrokken. Nee. Mag naar nou, ga de weet goed, vriend. Want van die de kwaadsprof zijn niet gediend. Deze hey. is gewoon logger. Ja. Dat is een schoolmogen, die heeft yeah, niks geluiden. Deze is gewoon logger. Dat zeg ik ja. Is van een oude huisgewis dat ik tot op mij ik zei van niemand bang, nee. En niet van jou. Nee. Nee. Dus kom maar opmaken met een zeik, mag ik er niet louter. Nee. Je beter hem maar gauw, yeah. stond al niet te stom. Ja. Yeah. Aan de zakken we ja. op hoe pak je school Deze is gewoon logger. Dat is een deze school morgen, mm -hmm. daar is een school van je. Deze school ja. daar is een school van morgen, waar ja, je weer niks kan leren. Deze school is van een armwegs gewest dat je tot onder je ringen. Deze school Ja, daar is een school ja, dat is een schoonwagen. Is van een Amees gewest Dat is Dat is een schoonwagen, ja, die heeft niks Ja, dat is van een Amees Dat is een schoonwagen, ja, die nou, niks nou is van een oud moois gewistheid tot ons met geruien. Days go bag Dat is een schoolbogenjaar -ja die jij niks geleid yeah. Days go Ja. is van een There oh. ja. Dat is een schoolbogenjaar -ja ja. die jij niks geleid Days go oh. Ja, -ja. ja dat is gewoon Ja, dat is Dat is niet allemaal waar. Yeah? That's a That a school wagon. That's a school wagon. That's a school a school wagon. a tegen u zegt van uh, Nol Havens dan denkt u meteen aan een kopje koffie. Maar hij heeft nog veel meer gedaan als alleen maar kopjes koffie ingeschonken. Hij heeft samen met uh, VOF De Kunst ook de Griezels CD gemaakt. Het is een kinder CD geworden, maar daar staan toch wel hele mooie liedjes op. Hoor. Onder andere Het Monster van Loch Ness. In Schotland, in Schotland, daar ligt het meer. De lucht rukt op het water en de golven gaan keer. Het motor, het spookster, oh, reken maar van yes... Het is het monster van Lognes. De Schotten, de Schotten, die doen hun ramen dicht. Ze drinken van een whisky met een zorgelijk gezicht. Ze zuchten en ze zeggen: De geest is uit de fles. Het is het monster van Lognes. McTavish, ze gaan de deur niet uit, want uit de diepste diepte klinkt een wonderlijk geluid. Een lied als een raadsel, een schimmig SOS, het is een monster. FM wenst u allemaal fijne dagen.